De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Toezichthouder Opta is niet tevreden over hoe websites de zogeheten cookie-wetgeving naleven. En dan ook in het Mediaforum. Margriet van der Linden, hoofddirecteur van Opzij en ntr, NTR baas, moet ik zeggen. Paul Reumer. En het gaat onder meer over asbest. Dus veelvuldig in het nieuws de afgelopen week. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Jan van der Putten. Zes mensen hebben aangifte gedaan van mishandeling door een zelfbedoemde therapeute uit Nijmegen. De 50-jarige vrouw zou haar cliënten tijdens bezinningsbijeenkomsten hebben getrapt en geslagen. En ook gooiden ze de slachtoffers op de grond en trok ze hard aan hun haar. De Nijmeegse werd eind juni opgepakt. Buren hadden de politie gebeld omdat ze gill hoorden uit het huis van de zogenaamde therapeuten. En agenten vonden in de woning een zwaar mishandelde jonge vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nog meer meldingen van mishandeling binnengekomen. Maar wilden die slachtoffers geen aangifte doen. De OM wil niet zeggen waarvoor de slachtoffers hulp zochten. De vrouw uit Nijmegen was nergens geregistreerd als therapeut.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 wegens de huidige discussie over het vergoeden van dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. De ebola-uitbraak in Oeganda is onder controle, dat zegt een medewerker van de gezondheidsorganisatie WHO, die in het Afrikaanse land is. Alle 176 mensen die in contact zijn geweest met ebola-zieken zitten in quarantaine en daarmee zou de uitbraak onder controle zijn. Zaterdag werd bekend dat Oeganda kampt met een uitbraak van ebola. De eerste ziektegevallen dateren al van begin juli. Tot nu toe zijn 16 mensen aan de ziekte overleden. Ebola veroorzaakt inwendige bloedingen. Meer dan de helft van de geïnfecteerden gaat er aan dood. Een kleinzoon van de Amerikaanse oud-president Truman... heeft een ontmoeting gehad met de overlevenden van de atoombommen... die in augustus 1945 in Japan werden ingezet. Zijn opa besloot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de atoombom in te zetten... om Japan tot capitulatie te dwingen. Door de bommen op Hiroshima en Nagasaki kwamen naar schatting 200.000 mensen om het leven. Truman's kleinzoon, Clifton Truman Daniel, is in Japan om de jaarlijkse herdenking bij te wonen. Hij is het eerste familielid van de voormalige president die naar de jaarlijkse herdenking gaat. Volgens hem was zijn grootvader verbijsterd over de vernietigingskracht van de atoombommen. De Nederlandse hockeymannen hebben op de Olympische Spelen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Nieuw-Zeeland met 5-1. Edward Gal heeft de dressuurploeg in de race gehouden voor een Olympische medaille. Na twee ruiten staat Nederland voorlopig op de tweede plaats achter Groot-Brittannië. Met zwemmen hebben Ranomi Kromo Jojo en Marleen Veldhuis... zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze gingen door als nummer 1 en 2. En ook de STV-zwemsters bereikten een overtuigend overtuigende eindstrijd... van de 4x100 wissel. Sharon van Rauwendaal, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk... zwommen de vijfde tijd. En het weer nog vanmiddag vooral in het oosten van het land buien. Het is een graad of 22. Morgen op veel plaatsen eerst nog droog. Met wat ruimte voor de zon. In de middag buien met kans op onweer. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Met elke dag een aantal buien, maar ook ruimte voor de zon. ABB ah, Verkeersinformatie. Zes files op het moment. A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor knooppunt Europaplein 4 kilometer. A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 2. Een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen op de A6 Emmeloord richting Jouwen. Tussen Band en Oosterzee 3 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam bij knooppunt Gorkum 2. A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 13 kilometer in verband met wegwerkzaamheden. En op de A59 Os richting Zonzeel voor knooppunt Hoijpolder 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is de Radio 1 we Zometeen beginnen we aan het mediaforum. Dat doen we met het duo van de Linde en de Reumer. Maar eerst weer naar het Olympisch Stadion. Hier zijn live vanuit Londen, Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. En ook live vanuit Londen uiteraard in het Olympisch Stadion en die houtkamp bij Atletiek. Gaat heel goed met de Nederlandse dames bij de meerkamp. Daphne Schippers, haar persoonlijk record tot aan vandaag. 1,73 meter bij het hoogspringen. Ging over 1,74 meter heen. En is ook over 1,77 meter heen. Zit tegen de duizend punten op dit onderdeel alleen al. En als je het verschil bekijkt tussen 1,73 en 1,77. Dat is ongeveer 50 punten. Hoe gaat het dan met Nadine Broersen? Daar gaat het ook goed mee. Ze probeert zo dadelijk over 1,86 heen te gaan. Haar persoonlijke persoonlijke record is 1,87 meter. 87. Ze heeft al 1,83 meter gehaald. Dus ook met Nadine Broer, ze gaat het uitsteken. Toezichthouder op thuis niet tevreden over de naleving door websites van de nieuwe cookie-wetgeving. Cookies dat zijn die kleine databestandjes die een website bij het server achterlaten op uw computer. Eh, of smartphone ook trouwens tegenwoordig. Eh, door die cookies eh, verschijnen voortdurend bepaalde advertenties en ook treffen worden van onderwerpen op sites die u bezoekt. Sinds twee maanden zijn websites verplicht om bezoekers van de site te informeren over die cookies... En, en moeten ze ook toestemming vragen of die gebruikt mogen worden. Maar dat gebeurt nauwelijks, blijkt uit een eerste controle van de OPTA. Woordvoerder Cynthia Heijnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u hebt een quickscan gedaan uh, onder de 25 meest bezochte en gebruikte websites. En wat kwam daaruit naar voren? Ja, klopt. Uh, uh, uit het onderzoek kwam in ieder geval naar voren dat dus van de 25 websites er één is... die toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies dat er zes van de 25 sites wel informeren over cookies... maar daar dus geen toestemming voor vragen voordat ze plaatsen. Uh, en de rest uh, doet dus helemaal niks. En daarnaast heb je dus, uh, kun je dus als je deze 25 websites bezoekt... aan één in één browsersessie ineens 298 cookies op je computer hebben gezet. Kijk aan. Um, en, en waarom doen ze dat niet? Uh, nou ja, een van de redenen die de branche zelf aangeeft waarom ze geen toestemming vragen, is omdat ze dus bang zijn dat als ze de gebruiker gaan informeren dat ze hun informatie gebruiken en waarvoor ze die informatie gebruiken, dat consumenten uh, nee zullen zeggen tegen een mm -hmm. cookie. En, en dat, dat kost hun uh, opbrengsten vanwege de advertenties? Dat zou kunnen, ja. ja, ja. Um, nou moet ik zeggen, ik, ik zit natuurlijk zelf ook eens op het internet, ik, ik krijg toch voortdurend die vraag al boven in beeld. Of, of zit ik dan op keurige sites of zo? Wat. wat... Klopt, er zijn, je ziet ook steeds vaker dat websites wel actief bezig zijn om te gaan informeren over cookies en uitleggen wat het is. Uh, uh, maar daarnaast echt het toestemming vragen en het niet plaatsen van een cookie zonder dat er expliciet toestemming is gegeven, dat gebeurt nog te weinig. Mm. Kost het ze ook geld of zoiets of moeite of, of moeten ze investeren om dat dan voor elkaar te krijgen? Ja, ze moeten sowieso hun website uh, aanpassen om die vraag te kunnen stellen aan de bezoekers. En daarnaast natuurlijk afspraken maken met de adverteerders die, die via hun site die cookies plaatsen over de wijze waarop ze dat doen. Ja. Bent u al zover dat u uh, boetes of zo uit gaat delen of, of is dat niet aan de orde? Nou, we zijn op dit moment met meerdere dingen bezig, ene, enerzijds uh, ja, dus dit soort uh, overeen, uh, in ieder geval bijeenkomsten met de branche... Uh, om de branche te bewegen om uh, zelf aan de slag te gaan. Maar je ziet dat ze ook bijvoorbeeld nu afspraken gaan maken om dezelfde soort uh, uh, vragen te gaan stellen... zodat een consument niet bij de ene site de, de ene vraag krijgt en bij de andere site de andere site... en helemaal niet meer weet waar die aan toe is. Maar aan de andere kant zie je inderdaad ook dat uh, sommige websites helemaal niks doen. Uh, en daarom zijn we ook een aantal onderzoeken gestart... Um, ja, en ik sluit niet uit dat we dus ook nog boetes gaan opleggen om ervoor te zorgen dat die site zich wel aan de wetgeving gaat ja, houden. U, u sluit dat niet uit. De, nou is er nog iets anders aan de hand, hè? Browsers zoals Explore, Chrome en uh, Firefox die, uh, die hebben zo, uh, zogeheten do not track systemen. Volg mij niet. Uh, daarmee worden die cookies automatisch geblokkeerd. Kan het zijn dat die websites daar allemaal op wachten? Want dan is het allemaal in één keer geregeld. Ja, dat is ook een van de redenen die de, de websites aangeeft, want dit komt eraan. Uh, en uh, in principe is het een heel goed initiatief. Want het is ook duidelijk voor de consument. En die kan dan aangeven, volg mij niet meer. Uh, Met die consument dan inderdaad ook daadwerkelijk niet meer gevolgd wordt. Alleen die initiatieven zijn nog dermate in de kinderschoenen. Dat nog onduidelijk is in hoeverre. Uh, ja, hmm. Dit betekent dat ze verder niet meer aan de wet hoeven te voldoen. Dus tot die tijd uh, gelden deze Nederlandse regels nou, nog. U vindt dat het gewoon te lang duurt. Je moet, we moeten daar niet alleen maar op wachten. Die websites moeten zelf ook iets doen. Dat is eigenlijk de... De, de, de, de mening die u hebt. En uh, mocht het zover uh, komen, dan wilt u daar ook eventueel boetes voor gaan uitdelen. Komt uh, het op als dat moet, uh, zullen we dat doen, ja. ja. Cynthia Heener is van de Opta, de Media waakond Hartelijk dank. Blue We'll Isaac 1987, dat was Blue Hotel. Authentiek. En die hoogspringen, Zevenkamp, het, dames. Het gaat maar door met Daphne Schippers. 1,80 meter 80 heeft ze ook gehaald. Dus ja, het is al 7 centimeter boven haar persoonlijk record. En ze zit nog steeds in de race. 1,83 hebben we nog wel te staan voor Nadine Broers. Het gaat uitstekend. We gaan beginnen met het mediaforum. Doen we vandaag met Magriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. Magriet, goedemiddag. Ja. En Paul Reumer, Reumer, oh, er wordt nog wat rechtgetrokken, begrijp ik? Nou, we zijn er, hoor. we zijn er. Oh, okay. We waren vast begonnen. We waren uh, al uh, aan het voorbeschouwen. En Paul Reumer is ook directeur van NTR. Paul, nu je toch bij ons zit, even over uh, Prem, onze grote vriend hier op Radio 1 tot voor kort. Hij heeft uh, omstandig afscheid genomen op de zender. Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Nou, uh, Prem die uh, hij komt volgens mij nog eventjes terug. Hij heeft een uh, contract tot september en dat uh, uh, daarna stopte. Dat is zijn keus. Mm. En wij gaan het programma, want we vinden het namelijk een hartstikke leuk programma en Prem heeft het prima gedaan. Gaan wij uh, voortzetten uh, na de verkiezingen. En met wie? Dat is nog een verrassing. We zijn druk op zoek. We zoeken nog iemand die Prem heet, want het programma heet Prem Time. En als we geen tweede Prem kunnen vinden, dan gaan we een andere persoon vinden en het programma misschien wel anders noemen. Maar dat kan ik je nu uit de droom hebben, want een tweede Prem vind je niet hoor. <laughs> nee, ik denk het ook niet. Nee, maar we zijn met een aantal mensen in gesprek en dat gaat helemaal goed komen. Margriet, er wordt heel veel gesproken over uh, het programma Zomergast. Er is altijd een hype. Uh, wie gaat het presenteren? Wie zit er? Uh, wij kunnen het niet helemaal volgen hier, dat zal duidelijk zijn. Ja. Maar uh, we hebben één of twee uitzendingen gezien. Wat is de mening over Jan Leijers, de presentator uit België? Ja. Moet ik daar nou ook nog eens een keer aan mee gaan doen? De, de, de, de zomerhype, eerst gaat het over de bondscoach, dan gaat het over asbest. En uh, nu gaat het weer over zomergasten. Ja goed, de uh, asbest met, en de bondscoach zijn weg. Ik heb altijd een, met heel veel plezier naar uh, zomergasten gekeken. En dat doe ik nog steeds. Oké, okay, dus je, je, kan het, je kan je er goed in vinden. Ja hoor, en iedereen moet uh, lekker blijven kijken. Maar je kan het ook van de andere kant uh, vertellen. Want je hebt het natuurlijk een tijdje gedaan. Uh, en, en dan krijg je nog wat over je heen. Ja. Ja, dat is inherent aan het programma. Het wordt uh, gigantisch gehyped, dat hoort erbij. En vervolgens uh, komt uh, de volkssport, uh, de nationale volkssport uh, zomergast te kijken. En dan ben je aan de beurt. Ja. ja zo ja. is dat. En dan moet je gewoon een, een, een hoe heet dat, een, een, een, een olifantenhuid hebben. Ik denk dat niemand dat heeft. Want uh, er komt nogal het een en ander op je af. Uh, hele leuke dingen, ook uh, vreselijke dingen. Uh, maar... Het is een, een redelijke geruststelling dat het iedereen overkomt. Dus je zit in een exclusief gezelschap van mensen die allemaal verrot gescholden zijn. Dus uh, zo is het een ja. beetje. Ja. Paul, uh, Olympische Spelen op dit moment uh, natuurlijk in volle gang. Hoe volg jij die? Ja, ik uh, volg eigenlijk de hele dag en bijna alles via de meer dan uitstekende website van de NOS. Uh, ik heb mijn iPad <laughs> bijna overal bij me. En uh, daar kan je, laten we zeggen, als je naar de website gaat, kan je 12 streams zien. Elke sport die er uitgezonden wordt op dat ogenblik, uh, kan je volgen. En ja, ik vind het fantastisch. Want ik kijk naar boogschieten, luchtdrukgeweerschieten. Ik zie sporten die ik normaal nooit ja, zie. Uh, is van en, en elke sport, van, vanochtend dat, het boogschieten uh, met die Nederlandse jongen die, uh, die Koreaan verslaat. Ja, het ik was van het ja, fantastisch. Het was razendspannend en leuk om te zien. Dus ik ben zeer enthousiast over uh, de manier hoe ik nu via mijn iPad, via de NOS-website, de Olympische Spelen helemaal kan genieten. Ja. Je kan je eigen regisseur een beetje spelen. Mag niet? Ik hoorde jou een beetje lachen net. Nee hoor, ik, helemaal niet. Ik, ik geniet ook met volle teugen van uh, de hele sportzomer eigenlijk. Uh, het, het kan niet op, zou ik zeggen. Ik ben zelf een enorme sportliefhebber. Dus uh, mij bedienen jullie geweldig. En uh, het, is, het is net uh, uh, wat werd gezegd. Je valt van de ene verbazing in de andere. Ik, ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van gewicht heffen. Ja. Met van die exploderende, ja. rood aangelopen hoofd. Dat ik denk, hoe is dit afloop, in godsnaam mogelijk? Die, vooral die afloop, na nou, afloop als ze bij de coaches in de armen weer vallen. Ja, dan bij de, de coaches in de armen. Grote maar, mannen, kleine kindjes. Maar het, het schijnt zo, hef, het is nu trouwens gaande, zo heftig te zijn... dat zelfs een mevrouw een keer een plas deed toen ze uh, de halter ja. Ja. op... Uh, over over vrouwen gesproken. Echt heftig, hè? Ja. Het, het moet jouw deugd doen als hoofdredacteur van opzij, dat, dat het met name de vrouwen zijn die de medailles winnen voor Nederland. Nah. Dat, de, de, de feminisering van de sport, bijvoorbeeld. Nou, ik vind het geweldig, uh, of het nou een vrouw of een man is. Uh, maar de vrouwen doen het hartstikke goed. Ja, dat is een het is dus een klein, klein randje eraan wat uh, extra leuk is. Ja, het is natuurlijk wel mooi dat voor het eerst uh, tijdens de Olympische Spelen... ieder land niet één vrouwelijke ja. afgevaardigde ja, heeft. Dat zei Roggen ook, hè, bij de opening uh, ja, heb ja, ik dus hem dat horen zeggen. Ja, dat, dat is fantastisch. Ik ja. bedoel, uh, Als je het over progressie hebt en meer vrouwen uh, en uit alle landen die meedoen... Bij zo'n geweldig evenement. Dat, dat, dat heet progressie geweldig. Hebben bij... jullie in op in opzij iets gedaan, eigenlijk aan de, aan de vrouwensporters die hier naar de spelen gaan de afgelopen tijd? Uh, nee, dat hebben we niet gedaan. Maar niet maar... om een of andere reden, geloof ik hoor. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, goed. Het uh, is dus altijd ook best. een beetje timing, hè? Wanneer komt wat? En dan is het heel veel. Wij liggen dan twee maanden. Haar spelen was lang bekend, hoor, dat die eraan kwamen. <laughs> nou, nee. Het, het gaat er eerder om dat om ons heen... dus andere bladen en tijdschriften... Ja. dat die dat ook allemaal doen. Dus en je ook moet dat, een beetje kiezen van hoe exclusief... op is, de actualiteit kunnen ja. uh, Over de actualiteit gesproken. Asbest. Is het woord van de afgelopen dagen zo niet... Uh, nou, twee, drie weken zo'n beetje? Is dat nou een, een hype? Of is dit goed dat, dat er aandacht voor is? Nou, ik, ik las vanochtend gelukkig een relativerend stukje in de Volkskrant... waarbij um, een specialist zei van... Uh, de hoeveelheid asbest waar het om gaat... is minder schadelijk dan één sigaret uh, die er en, uh, nou, nou ja, je rookt. En ik ben geen specialist. Ik, ik weet niet helemaal hoe dat zit. Nou, Het zegt dat als je ziet uh, hoe ongelooflijk hysterisch en groot hierop gereageerd is. En een collega van mij die woont in die wijk... en die, die kwam daar, die moest er huis ook uit. En daar stonden politieagenten met hekken... waar kinderen achter de hekken en ouders voor de hekken stonden. En die mochten niet bij elkaar. Alsof er een ebola-virus uitgebroken was. En de hele pers, wij met z'n allen springen er bovenop. Het, het, het, het geeft een ongelooflijk gevoel van... oh, er is weer enorm gevaar op ons afkomen. Komt op ons af. Terwijl het eigenlijk relatief meevalt. En ik vind, het zegt wel iets over de tijd. Hè. De, wat er ook gebeurt, we springen in, ja. bij het minst met z'n allen erbovenop, een soort open zenuw die in de maatschappij mm. ligt... en we, we reageren zo heftig op alles. De Bur ja. burgemeester moest terugkomen, hè? Ja, precies. Die, die het overigens niet deed. Nee, mm. nou ja, ook, en ook dat is dan weer nieuws op zichzelf. En graag ik zou jezelf. zo graag willen dat we eens een keer uh, in Nederland... met z'n allen een, een tikkeltje minder gespannen en iets ontspannen en iets meer relativerend naar dit soort dingen kunnen kijken... zodat niet gelijk iedereen voelt, mm. uh, uh, oh, er komt weer een ramp op ons af. Margriet, ik begrijp dat jij een tijdje in het buitenland was. Toen dit ook, ook speelde, ja. heb, je, heb je daar iets van meegekregen? Uh... Nou ja, ik heb af en toe uh, natuurlijk wel het nieuws gecheckt. En dat asbestverhaal uh, kwam uh, voorbij. Maar ik moet zeggen, ik ben blij dat het voor de rest uh, ook uh, op afstand was. hoor. Want het, het, het is hysterisch. En uh, ja. mag het een tandje minder zeggen. Alsof ja. uh, Enschede is ontploft. Ja, Werkelijk precies. waar. We zijn heel erg bezig met uh, selectief nieuwshypen, zeg maar. Uh, door de Olympische Spelen en het Asbest nieuws... Uh, ja, is er zo'n uh, nieuws wat een beetje wordt weggedrukt. Dan stijpelt er iets door van een stroomstoring eerder deze week in ja. India. Ja. En dat, dat is echt serieus nieuws. Twee keer Amerika, ja. hè? Die ja, dat is echt omgang. niet te geloven. Ja. 300 miljoen mensen zonder stroom. Ja. 600 miljoen. Ja, maar het is Twee Het is echt wel jammer dat uh, af en toe dat soort uh, berichtgeving niet hoger in al die nieuwsuitzendingen zit. Het zit er natuurlijk wel in. En ik snap ook als uh, Nederland goud haalt dat dat de opening is van het journaal. Maar uh, gisteren is Kofi Annan uh, teruggekeerd uit Syrië. Hij heeft gezegd, ik stop ermee, want uh, dit is niet te doen. Wat de ernst van de situatie in dat land... Uh, op een manier weergeeft. Ik bedoel, daar valt dus niets aan te doen. Dat zijn dingen, dat is nieuws. Ik wil daar veel meer over weten. Uh, meer aandacht en aan geld naar buitenlandse uh, verslaggeving, alsjeblieft. Ja, er is altijd zo'n ding dat je zegt van... het is komkommertijd en het is zomer. Maar wat ik al zo bijzonder vind... het is misschien zomer in het noordelijk deel van de wereld... maar in het zuidelijk deel van de wereld is het winter. En het nieuws gaat natuurlijk niet met vakantie. Het zijn de journalisten die met vakantie ja, gaan. Ja. En dat, en dat heeft dat er is ook wat, mee te maken. Dat is wat komkommertijd is. Maar of, het of nieuws de, gaat natuurlijk gewoon door. Ja, of de helft zit... want we zitten allemaal te na, navelstaren in dit land. De helft zit in de wijk in Utrecht asbestdeeltjes te tellen. En de andere helft zit in Londen Olympische Spelen te kijken. Wat allemaal heel erg begrijpelijk is. Uh, hoewel dat Utrecht uh, niet erg. Maar uh, heb, houd de aandacht vast. Ik bedoel, het, het is ook niet van deze tijd. Hoor. Met één druk op de knop kan ik met iemand praten op de Filipijnen. Waarom zie ik dat niet in de traditionele nieuwsuitzendingen terug? Die, die, die, media, die traditionele media moeten daar nog aan winnen, kennelijk. Ik denk het wel. Het is toch niet van deze tijd dat, uh, dat je denkt... Oh, we gaan met vakantie, dus alles ligt op zijn gat. Um, nog iets anders is uh, uh, buitenlandberichtgeving. Nee, nee, laat ik het zo zeggen, de, de, de, de, de politici zijn intussen ook weer terug in Den Haag. Dus dat gaat nu ook echt beginnen. En ze Totan moeten het allemaal meedoen met gay pride, hè? Nee, op een ja, bootje zitten. Ah, ja. Vind je dat goed? Uh, voor sommigen wel, anderen denk ik. Ja, wat doe je eigenlijk? Je moet andere dingen doen. Ja. En, en de buitenlandberichtgeving die sneeuwt sowieso onder, vinden jullie dat? Nou, ik, ik vind dat in de, in de zomer uh, uh, komt het focus vaak een beetje op, op, op, op, op onnieuws te liggen. Op uh, geboren tijgertjes en weggelopen puma's en allemaal een beetje van die onzin uh, dingen. boxers die mensen... Ja, dus het, het, het, het, ja. Het, het, het nieuws lijkt lichter te worden in de zomer. Althans, het nieuws nieuwsverslaggeving uh, wordt lichter in de zomer. En dat vind ik op zich eigenlijk een beetje gek. Want uh, er zijn miljoenen mensen in Nederland nog steeds. Kijk maar eens hoe goed de tv-programma's scoren. Hè. Echt ongelooflijke scores. En ik vind dat het nieuws eigenlijk gewoon 365 dagen per jaar... Uh, door moet gaan op volle kracht. Ja, tuurlijk, Alsof de economische crisis even met vakantie gaat. Klopt. Nou, zou het zou wel fijn zijn. Het zou wel fijn zijn, maar het gaat ja, niet gebeuren, nee. Het, het gaat niet gebeuren. Maar... De pensioenvoorziening en al dat soort zaken... Zo, uh, uh, ja, ja. het sneeuwt allemaal een beetje onder. En dan op een gegeven moment, eind augustus, dan wordt de motor weer opgestart, lijkt het. Nou, ja. en, in, en, en uh, deze augustus helemaal, want, uh, want uh, ja, politie voeren bijvoorbeeld nu ook geen campagne... terwijl er zijn toch uh, verkiezingen op 12 september. Dus eind augustus, zul je zien, dan ja. barst alles weer los. Uh, en dan zijn we allemaal opeens weer wakker geworden. Ja, die wachten ook even tot die spelen voorbij zijn misschien... Ja. Wilde zou ik ja. me geen echte sportliefhebber. Nee, dat ik maar ik bedoel, dat, dan, dat, dan, de mensen zijn nu nog een beetje met die sport bezig... en dan kunnen ze straks... Uh, ja, ik kun... heb vaak het idee dat men op een gegeven moment uh, dingen wil horen en wil lezen... Uh, die, die, de, die ons een beetje raken... maar aan de andere kant waar we niet te veel over hoeven na te denken in de zomer. Ja, een ja. Of een beetje, beetje ja. vermakelijk, ja. weet je. De, ja. de nieuws over Badr Hari. Weet je, dat dat is gewoon mensen... Uh, ook bij, bij mij op mijn werk praten over Badr alsof dat iemand... Ik kende die man niet. Dat ligt aan mij, hoor. Want, uh, maar ze zijn wel uh, bezig om een nieuwe sport hè, voor hem uit te vinden over vier jaar op de Olympische Spelen. Oh. Ja, ja, skyboxen. <laughs> oh. Altijd goed, Jack. <laughs> goed, uh, we gaan het mediaforum forum hier stoppen. Dank voor jullie bijdrage. Margriet van der Linde en Paul Reumer. I'm going back to a time when we Album van ze heet Strangeland. Is dit jaar uitgekomen daar van Sovereign Light Café. Keen en nog niemand een rijtje, maar wel atletiek bij Annie Houtkamp. 1,80 meter daar bleef het bij voor uh, Daphne Schippers. Maar ja, 7 centimeter hoger dan je persoonlijk record op de Olympische Spelen. Ja, dan... Uh, ben je hier gewoon heel goed bezig? Uh, zij mag zich gaan opmaken later vandaag uh, voor kogel en haar favoriete nummer de 200 meter. Uh, daar is ze gewoon ijzersterk in en daar gaat ze ook heel veel punten ophalen. Het zou mooi zijn als ze op kogel ook nog iets uh, aardigs kan gaan doen. Dat zijn de vier onderdelen van vandaag. Na twee onderdelen dus uitstekend werk van Dafne Schippers uh, met uh, pech eigenlijk op die uh, 100 hoorden waarbij ze bijna viel. En Nadine Broersen is nog steeds in de strijd bij het uh, hoogspringen. De lat ligt voor haar. Op 1,86 meter 86. Zij heeft de eerste poging eh, niet gered. En gaat zo dadelijk beginnen aan haar tweede poging. En ook zij moet natuurlijk nog kogel en 200 meter doen. Vanavond ook nog een andere Nederlandse in actie. Monique Jansen met eh, discus werpen. Om vijf over half tien Nederlandse tijd zal zij in actie gaan komen met de discus bij eh, kwalificatie. En voor de rest op dit moment, terwijl het stadion nog steeds stamp en stampvol is. En ik kan het ook wel eh, begrijpen. Eh, Ondanks het feit dat er eigenlijk niets meer aan de gang is behandeld. ...behalve het hoogspringen van de Meerkamp. Maar Jessica Ennis is bezig. En dat is een hele belangrijke kandidaat voor een gouden medaille voor Engeland. Het publiek blijft lekker zitten, zoals het hoort. En uh, geniet met volle teugen van top-atletiek. Want de Olympische Spelen zijn nu echt begonnen. Nu de atletiek ook uh, aan het uh, programma is toegevoegd. Nog even een nog korte, een, nog even een korte ja. vraag, Andy. Hoe verhouden de Nederlandse zich tot de anderen? Op welke positie staan ze ongeveer naar Engeland? Ja, is, nog even, dat weet jij als geen ander, dat ja. dat uh, moeilijk... Uh, uh, ...te zeggen is, na één onderdeel was het uh, bijvoorbeeld nadien Broerse 25ste... Ja. ...en uh, de Schippers 15de. Maar je weet dat... Uh, dat de, de, uh, Oeh, Broerse... oh, wacht even. Oh, oh, oh dat scheelt weinig zeg. Nadien Broerse 1,86. Ja, het hangt er maar vanaf. Je hebt een paar onderdelen waarbij je sterk bent. En nadien Broerse bijvoorbeeld bij het hoogspringen... ...waarbij ze net niet over 1,86 gaat... ...kan heel veel punten pakken in dat uh, tweede onderdeel. Maar het zou lekker zijn als die in de derde poging uh, er toch nog maar overheen gaat... Het scheelt er heel weinig. 1, Dankjewel, je Andy. We komen straks weer bij je terug. Het nieuws u vanuit Hilversum. Hier is Jan van der Putten. In de Belgische plaats Malon hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen de komst van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Deze week oordeelde de rechtbank dat Martin vervroegd vrijkomt... en in Malon in het klooster gaat. En daar zijn de bewoners van die plaats fel op tegen. Veel van de meest bezochte websites in Nederland... houden zich nog niet aan de nieuwe cookie-wetgeving... dat zegt toezichthouder Opta. Sinds begin juni moeten websites bezoekers vragen om toestemming... om hun surfgedrag te onthouden met cookies. Maar nog lang niet iedereen houdt zich eraan aan die wet. Volgens een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak van ebola in Oeganda ingedampt. Alle 176 mensen die in contact zijn geweest met ebola-patiënten zitten in quarantaine. Ebola is heel besmettelijk en in veel gevallen dodelijk. En in Nijmegen hebben zes mensen aangifte gedaan tegen een omstreden therapeute. Er zijn sterke aanwijzingen dat zij haar patiënten sloeg, op de grond gooide en aan de haren trok. Buren belden de politie vanwege het gegil en binnenvonden agenten een zwaar mishandelde vrouw. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staat in totaal 50 kilometer file. Een aantal zaken valt op. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat 5 kilometer file voor de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verderop richting Jauren tussen Band en Oosterzee, 3 kilometer. Daar is een vrachtwagen gekanteld en de weg is dicht. hier wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Het is extra druk in het zuiden... omdat de A27 naar Breda helemaal dicht is vanaf Gorkum door werkzaamheden. Vooral op de A16 zien we dat bij de Randweg van Dordrecht. 4 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en Knopend Ewijk zelfs 13. En de A59 Ten Bos Zonzeel voor Knopend Hooipolder 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zetten zo meteen de zaak van die Nederlandse backpacks Linda Huiskamp nog even op rij. Die is vrijgekomen vandaag. En veel reacties van Nederlandse sporters naar hun prestaties op de Spelen. En we beginnen direct met de zwemdames. En dat doen we maar meteen eigenlijk. Kromo Wiyoyo kon niet lang nagenieten van haar gouden race. 13 uur na haar titel op de 100 meter vrij... begonnen voor haar de series van de 50 meter vrije slag. En Kromo Wiyoyo imponeerde. Ze was de snelste. Vlak voor Marleen Veldhuis, die als tweede doorgaat naar de halve finales. Martin Vriesema sprak als eerste met Kromo Wiyoyo. Uh, ja, we dachten uh, toch even afwachten na gisteren, maar al snel ze door naar de halve finale, dus dat zit allemaal snel. Ja, goed gevoel. Met 50 ligt het heel dichtbij elkaar, dus je kunt niet te veel uh, rustig aandoen. Maar er zit nog rek in, dus kom uh, komt wel goed Hoe is het met je? Goed. Ja, kan niet anders. Ja, gaat super. Uh, gisteren wel uh, ja, zo snel mogelijk proberen te gaan slapen en uh, vanochtend weer vroeg op. Maar uh, ja, voor nu is het gewoon focussen op de 50 vanavond en morgen in de finale. Kon je een beetje slapen? Nou ja, het was natuurlijk een beetje onrustig, maar ja, uiteindelijk was ik ook best wel moe van alle inspanningen en emoties, dus dat ging best wel goed. Veel reacties gehad uh, vanuit Nederland, ik weet niet hoe dat werkt, hoe goed je bereikbaar bent, maar heb je veel gehoord? Ja, Ik ben nog steeds bereikbaar via Twitter, dus ik uh, lees het gewoon, ik lees alles. En, uh, ik ben nog wel even bezig om de reacties te lezen, ja. Vanmiddag rustig aan doen? Uh, nee, zeker niet. Vanmiddag uh, nog een tandje harder en uh, kijken hoe ik me plaats. En eigenlijk ja, een betere race zwemmen. Zoals ik het morgen ook wil doen en dan morgen echt afmaken. Deze was nog niet perfect? Nee, absoluut niet. Nee, dat was ook niet de bedoeling. Maar in ieder geval goed zwemmen. Maar een stuk of vier, vijf keer geademd. Ja, nog een paar schoonheidsfoutjes. Maar dat moet morgen goed gaan. Ja. En leuk dat Marleen als tweede doorgaat naar die halve finale. Ja, we zijn helemaal naar Londen afgereisd om naast elkaar te mogen zwemmen en als één en twee door te gaan. Dus ik denk ook wel dat we alle twee finale halen. Dankjewel. Marleen. Ja. Uh, allereerst eventjes uh, na de estafette en dan nu weer uh, hier voor de 50 vrij, je hebt even moeten wachten. Ja. Hoe is die periode geweest, die overgang naar deze 50 vrij? Ja, eigenlijk wel heel goed en uh, je weet natuurlijk van tevoren dat je vijf dagen te overbruggen hebt, dus ja, daar stel je, je ook wel op in. Uh, maar uh, ja, dat ging eigenlijk wel goed en ik heb eigenlijk heel veel geslapen ik heb een beetje uitgerust, dus uh, ja, dat uh, moet uh, goed uitpakken dan hoe heb jij de dag gisteren beleefd van Anomi? Ja, het was uh, ja, gewoon echt fantastisch. Ze heeft het zo goed uh, afgemaakt. Uh, ja, het, uh, ik heb in uh, het dorp gekeken, want ja, ik wilde me goed voorbereiden op mijn race van vanochtend. En uh, ja, we stonden te springen in de camera, echt heel gaaf. Het is een hele mooie sfeer geweest, denk ik. Ja, zeker. En, uh, ja. Ze, ik bedoel, ze, was, ze is goed ervoor en uh, ze, ja, ze is goed en. Uh, ja, dan moet je het afmaken en heeft ze gedaan. Dus dat is geweldig. Heb je gisteravond überhaupt nog gezien? Of, of kwamen jouw felicitaties pas vanochtend? Ja, vanochtend hadden we wel ballonnen op de deur gehangen en zo. Maar ja, je moet natuurlijk ook vooral je eigen race goed voorbereiden. Dus dat heb ik gedaan. Het moet voor jou in die zin een beetje een gekke week zijn. Want ja, Ronomi jouw ploeggenoot, euforisch. Maar je hebt ook met Femke te maken, die, die toch wat teleurstelt en zo. En die bij jou op de kamer ligt, neem ik aan. Dat lijkt me een groot contrast. Hoe ga jij daar zelf mee om? Oh, nou ja, Femke was al teleurgesteld, maar ook wel, ja, gewoon goed. En uh, ja, ja, daar kan ik wel mee omgaan. Uh, ik bedoel, uiteindelijk moet je zelf hard zwemmen. En hangt dat op zich niet van de prestatie van een ander af. En uh, ja, dus gewoon je eigen ding doen. Ik zit het met jouw plannetjes op die vijfde vrij? Je bent heel safe dus door naar de halve finale. Uh, 24-57. Heb jij nog, Ranomi had het over schoonheidsfoutjes... Hoe was het voor jou deze race? Nou, volgens mij was ik best wel traag weg van het blok. Ja en verder, ja, dus, het kan allemaal nog wel iets harder en uh, ja, we zullen zien. Een van jouw concurrenten is natuurlijk uh, Alzhammer. Um, die last heeft uh, van een blessure schouder en ze zwemt nu toch wel aardig. Hoe schat je dat in? Nou, volgens mij kan uh, het allemaal wel mee, maar dat. Dat wist we wisten vorige week al wel. Het is allemaal spel. Bovendien, bovendien hoef je bij 50 rij niet te ademen, dus hoef je je nek toch niet te gebruiken. Oké, okay, op naar die halve finale. Dankjewel. Ja, dankjewel. Marleen Veldhuis was dat als laatste. In Australië is de Nederlandse backpackster Linda Huiskamp vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de 26-jarige vrouw uit Culemborg niet schuldig is aan roekeloos rijgedrag. U kent hier de zaak misschien nog. Huiskamp werd verdacht van roekeloos rijden met een dodelijk ongeluk tot gevolg. In april veroorzaakte ze een aanrijding waarbij haar passagier om het leven kwam. Dat was een vriendin met wie ze maandenlang kriskras door Australië was getrokken. Het veroorzaken van een dodelijk ongeluk geldt in West-Australië sinds kort als misdrijf. Waarop maximaal een gevangenisstraf staat van 10 jaar. Uiteraard reageerde Linda Huiskamp op de vrijspraak. Blij, ik ben heel blij. Onbeschrijfelijk blij. Ik pak van... Uh... Pak van de vader van Linda was aanwezig in de rechtszaal en schoot vol op het moment dat de rechter het vonnis voorlas. Dat gebeurt gewoon. Je zit wel te wachten op dat moment. En hoe je reageert, ja, dat is... Uh, uh, ja, je schiet vol inderdaad. De rechtszaak tegen deze Linda Huiskamp heeft een hele week geduurd. Haar vader vertelt hoe hij die, die week heeft beleefd. Je, je zit er heel machteloos te kijken. Ze, ze, ze hebben het steeds over, uh, over je dochter. En ja... Uh, uh, uh, Terwijl er in die zaak, nou ja, er zijn twee kanten. Dat zijn, het is en, en die gevaarlijke weg geweest en, en, het, en het kruispunt. En uh, gaandeweg de, de, de week krijg je uh, ja, de indruk van... Ja, waarom zit Linda in dat klaagdebankje, bankje? Wat, uh, waarom zit ze er eigenlijk? Want ja, ze, ze hebben ook niks aan kunnen voeren... Van, uh, nou ja, dat, uh, dat inderdaad dus Linda gevaarlijk heeft gereden. En dat wordt gaandeweg de week wordt het steeds, uh, steeds belangrijker. En Linda zelf heeft nu nog maar één ding voor ogen. Ik ga naar huis, ik ga naar huis. Ja. En daarvoor moet nog wel uh, 10.000 euro's worden betaald aan de Australische Justitie voor de proceskosten. In totaal moet de familie 100.000 euro ophoesten. Ongelooflijk. Ja. We gaan weer terug uh, naar atletiek, naar in die Houtkamp. Ja, de dames doen het hoor, de dames doen het uitstekend. 1,86 meter voor Nadine Broersen in de derde poging, gehaald. Gaat voor, door voor 1,89 meter. 89. En dat duurt nog eventjes. Maar de dames hebben het uitstekend gedaan. 1,87 het persoonlijk record. Uh, dit uh, seizoen 1,85 voor Nadine Broersen. Maar nu dus 1,86. En door voor 1,89 meter. 89. Björn, John, Victoria. Eigenlijk de hele hele, hele zoiets. de hele staat ja. in Noorwegen. 2007 was dit een klein hitje in Nederland. Young Folks, zo heet het. Hij is uh, pas voor de eerste dag in het Olympisch Stadion. En die houtkamp. En meteen springen dames naar grote hoogte. Ja, dat... Uh... Kan, kan geen toeval zijn. Het andere, nee, kan geen toeval uh, 1,89 meter, 89, net nog niet gehaald door Nadine Broersen, maar ze zat er dichtbij. Uh, Daphne Schippers uh, met 1,80 meter 80, is al uh, richting het uh, hotel gegaan of uh, richting uh, het Olympisch dorp om uh, lekker te gaan rusten voor haar kogelstoten. En Nadine Broersen gaat gewoon verder. Uh, als je kijkt naar zeg maar, de virtuele stand zo'n beetje... hoe staan ze dan? Uh, dan staat Nadine Broersen, zoals er nu voor staat... met 1,86 meter, rond de 11e plaats. En Dafne Schippers zo rond de 14e plaats. Maar ik zei het al eerder, dat is eigenlijk geen houvast. Want uh, bijvoorbeeld Dafne Schippers gaat zoveel punten uh, pakken... op de concurrentie op de 200 meter, dat dat uh, allemaal vertekent. Maar één ding is wel heel zeker... Zowel Daf de Schippers als Nadine Broersen doen het bij de eerste twee onderdelen van de Meerkamp uitstekend. Schippers al aan het rusten. Broersen gaat zo dadelijk proberen met haar tweede poging 1,89 meter te slechten. We gaan door met de reacties van de atleten die al in, aan de bak zijn geweest. Bijvoorbeeld dressuurruiter Edward Gal, die was zelfs binnen de bak. heeft een prima Grand Prix afgewerkt. Hij eindigde in het klassement boven Ankie van Grunsven En Ed van der Bent, die sprak met hem. Edward Gal, regerend wereldkampioen en oud-Europees kampioen. Maar desondanks een olympisch debuut. Door ja, kleine voorvallen met een de vorige paard... dat voor de wedstrijden in Hongkong een blessure opliep. Maar nu een fantastisch debuut met een nieuw paard, undercover. In een paar maanden tijd opgewerkt tot het fantastische... Niveau. Ja, en ik moet zeggen, hij doet het ook echt heel erg fijn. En het is ook in zo'n korte tijd, ik heb hem nu een half jaar, of, ja, of zeven maanden of zo. En ja, dat gaat onvoorstelbaar goed. En het was een gok toen we hem aankochten om te denken, oké, okay, gaat het wel, gaat het niet lukken. En we wisten dat hij kwaliteit had, maar dat het dan zo snel zo goed zou gaan, dat hadden we alleen maar gehoopt. En ja, tot nu toe dan uh, gaat het echt super. In de Piaf twee keer. Zelfs tot 9,5 van de juryleden zagen we tot twee keer toe. 9,9,5. En hij stond bij die Piaf de draf op de plaats, stond hij uh, absoluut op de plaats. Ging niet voorwaarts. Ja, en dat zijn ook zijn kwaliteiten. De piaf passage en ook de, gal, de galop is natuurlijk een heel spe, uh, sterk punt. De wissels. Het enige wat met hem nog soms een beetje moeilijk is om hem echt constant echt voor me te houden nog. Want dat gaat het ja, een halve lange zijdewijs goed en een beetje even kwijt. Maar dat is natuurlijk ook nog. De afstelling die je moet krijgen met paard. En door de training wordt dat ook steeds beter. En het is in zo'n korte tijd al zoveel beter gegaan. Dus ik ben echt uh, super blij met deze rit. En ik denk een mooie opmaat naar een podiumplek. We hebben natuurlijk dinsdag nog het tweede onderdeel, de speciaal te gaan. Hoe verschilt de Grand Prix speciaal van de Grand Prix? Is het uh, lastiger? Nou, ik moet zeggen, ik vind de special altijd een leukere proef om te rijden, omdat je dan wat meer uh, per Passage nog hebt, wat meer naar voren kunt blijven rijden en ook heel veel langs de hekken. En dat, uh, dat scheelt voor de paarden toch een beetje met de balans. Dus maar goed, het wordt voor hem dan pas de, uh, ik denk de tweede special of zo, of de derde. En oké, okay, dan moeten we gewoon afwachten. Ik ben hier al heel blij mee en ik hoop dat we deze stijgende lijn vast kunnen houden. Twee medailles veroverde de Nederlandse judoploeg in Londen. Brons plakken voor Edith Bos en Henk Grol. Op de laatste dag was er geen positieve verrassing ook. In de klas de boven 100 kilogram werd Luc Verbij al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Hongaar Barna Bor. Meer zat er niet in. Dat moest bondscoach Maarten Arends constateren. Nou, dit is altijd een hele lastige tegenstander. Dit is nummer 2 van Europa en uh, nummer 5, 6 van de wereld. En hij uh, heeft er vaak van verloren. Eén keer heb je hem verrast en uh, nou ja, dat lukte nu niet. Het was geen slechte partij, maar uh, het is niet goed genoeg. De jongen deed voorzichtig, nam ook geen risico's. En dan verliest hij net aan. Ja, uh, ja. geen schande en, en uh, geen slechte partij. Maar uh, het is net niet goed genoeg. Right. U kan het uh, evalueren gaan beginnen? Ja. Ah ja, dat dat is natuurlijk al. Gaat steeds de hele week, gaat het evalueren wel door. Maar uh, ja, nou, de echte evaluatie doe je later. Maar nu uh, kijk je alleen even snel terug of je tevreden bent of niet tevreden bent. Hoe gaat die echte evaluatie plaatsvinden op het bosbureau met alle coaches bij elkaar, ja, met we de gaan technische directeur. De technische staf? Gaan wij bij elkaar zitten en uh, ja, gaan we kijken of alle eerste organisatorisch goed gedaan is en dan uh, ja, per persoon toch wel kijken wat er mis is gegaan en wat er ja, juist wel heel goed gegaan is Kun je al een paar dingen bedenken, een paar voorlopige conclusies die je deze week voor jezelf al getrokken hebt? Nou, nee, nee, het is puur, puur, ik zit nog puur in een emotionele fase van, ik denk ja, tuurlijk, ik heb een olympische medaille, dus dat is heus wel goed, en wij, wij, wij streven naar twee of drie medailles, maar ik, ik had er nu uh, twee moeten hebben, en ik, ik, ik uh, verwijt deks helemaal niks, hè, dus ik begrijp me niet verkeerd, ik vind die heel goed gejoen, maar het ligt gewoon heel dichtbij. Hij maakt een fantastisch toernooi, maar dat kan tot net zijn kant niet op. Dus Maar Dat had een medaille kunnen zijn en Henk had een andere kleur moeten zijn. Ja. Dus ja, overigens is bij mij ja, teleurstelling. Ja, en uh, vanuit teleurstelling is het niet handig om, om te reageren? Nee, maar eigenlijk, ja, natuurlijk. Uh, uh, iedereen ziet, ziet heus wel wat er met Henk misgaat. En uh, dat is een mentaal, mentaal gebeuren geweest. Dat is niet de eerste keer trouwens, hè? Nou ja, ik vind het, dit absoluut de eerste keer. Want de andere dingen is niet mentaal geweest bij Henk. Dit is gewoon echt, uh, zo heb ik die jongen nog nooit in een ochtendprogramma gezien. Dit slaat echt nergens op. En hij is geen man voor een psycholoog, toch? Nou ja, misschien moeten we daar toch maar eens over na gaan denken. Er wordt ook gesproken over, er moet meer geld bij. Dan kan het allemaal beter. Dan kunnen we meer gaan trainen. Dan hebben we een betere sparringpartners. Ja, dat, dat is toch niet de oplossing? Dat, nee, dat is voor de toekomst misschien wel belangrijk. Omdat alle landen hebben een groter budget dan wij. Maar dat was niet voor deze Spelen het probleem. Ja. Voor deze Spelen hebben we alles kunnen doen van het NSC en de geld, Voor alle toppers was alles mogelijk. En dat is perfect geweest. Maar als je in de toekomst gaat kijken en je wil structureel meer gaan winnen... Dat is een ander verhaal. Daar moet er zeker geld bij. Want andere landen, als je dat vergelijkt, hebben veel meer. En uh, worden wat vernieuwingen toegevoegd, toegevoegd in de ploeg? Er gaan een paar mensen stoppen Ja, er gaan een paar mensen stoppen. En uh, nou ja, wij hopen dat er twee of drie uh, vanuit de junioren over vier jaar uh, in Rio staan. En ik denk dat dat kan. Wie wordt de nieuwe technische directeur? Ik heb geen idee. Ik zo denk Marjolein de van Nune. Ja, dat zou een mooie baan worden zijn. Nou, ik, denk dat, ik denk dat ze dat verdient en dat ze daar zeer geschikt voor is. Oké, okay, in met evaluatie. Dankjewel. Al dus uh, Theo Plachard, die uh, Maarten Arends interviewde. We gaan weer naar het atletiekstadion, het Olympisch stadion hier in Londen. En die houdt kamp nog steeds dat tweede onderdeel bij de zevenkamp. Ja, voor Nadine Broers. En ze was er weer zo dichtbij in haar tweede poging. 1,89 meter, 89, maar net nog met haar uh, hakken raakte ze de, uh, de balk aan. En uh, die uh, ging er dus af. En dat was uh, jammer. Maar ze heeft nog één poging te gaan. Overigens Jessica Ennis... Uh, ging er ook niet overheen. Uh, wat dat betreft is het wel heel erg knap uh, wat ze doen. Nu dus Skweite uit uh, Litouwen over 1,89 meter in haar derde poging. Nou, laten we hopen dat dat een opmaat is voor uh, onze grote uh, zevenkampster Nadine Broersen. Om uh, dat ook zo dadelijk nog even te gaan doen in haar laatste poging. En er is er niet overheen. Wel twee andere dames. Uh, voor de rest allemaal 1,86 tenminste. De besten. En dat zijn er een stuk of uh, drie, vier. Waaronder Nadine Broersen. Doetjes Fogarty en de rest van Creedence Clearwater Revival 1969 alweer. Dat is Proud Mary. Zo lang alweer. Mm. Echte klassieker. We gaan uh, naar het zeilen. Inmiddels uh, de kloosterboer. Uh, goede berichten uit Weymouth. Oh, we gaan eerst naar Atletiek. Nou, uh, vertel het maar. Er is iets bijzonders bij Atletiek, neem ik aan. Nou ja, Het is, het is uh, jammer, maar helaas Nadine Broersen niet over 1,89 meter. Ook haar derde poging ging mis. Vanavond om 8 uur gaan ze kogelstoten stoten en ze zijn Broersen en Schippers. Maar wat hebben ze het goed gedaan tot nu toe. Het is echt iets om uh, op te gaan letten voor heel Nederland. Want uh, deze dames zijn goed bezig. 20 en 22 jaar goed gedaan bij het hoogspringen. De een een dik persoonlijk record en een ander een mooie seizoensbeste prestatie. En dan praat ik over Nadine Broersen en Daphne Schip. Er komen al een paar dagen goede berichten uit uh, Weymouth. Daar wordt hetzelfde programma afgewerkt. De eerste races van vandaag zijn ook alweer gevaren. IJolt Kloosterboer. Nederlanders hebben het opnieuw goed gedaan. Ja, fantastisch zelfs. Uh, dat wil zeggen, ik hoor ook berichten uit Weymouth. Want op dit moment zit ik in de trein op weg daarnaartoe. Mijn judo-toernooi is afgelopen, dus uh, nu wordt het zijde. Uh, twee races gevaren vandaag. Uh, met de Nederlanders in de baan. In de Fien-klasse, de Fries met de brede rug uit Leeuwarden. Piet Jan Posma. Die wint race nummer 9 en klimt daarmee een plekje. Staat nu gedeeld vierde in het klassement. En het gaatje naar Brons is nog maar twee punten. Straks zeilt hij uh, de tiende race. En uh, je, je race in totaal tien races. Dan mag je de slechtste aftrekken. En daarna gaan ze naar de middelrace. Dus hij heeft nog alle kansen op Brons. Dat gaat heel goed. En ook de 74-klasse met uh, onze zeildames uh, Lokke Berkhout en Lisa Westerhoff. Die zijn uh, begonnen vandaag. Die uh, nu hun toernooi pas, waar uh, Pieter Postma Posma al, uh, al bijna klaar is. En hun allereerste race hebben ze ook gewonnen. Dus die hebben er meteen een tik uitgedeeld aan de concurrentie. Ze hebben van de eerste tot aan de laatste boei aan, uh, aan de leiding gelegen. Ondanks een moeilijke voorbereiding hebben ze... Hm. Dat, ja. En nou, de trein door een tunnel waarschijnlijk... Ik denk, uh, denk dat we Ayold kwijt zijn. Maar goed, belangrijks heeft hij verteld. Het gaat goed met die postma. dus. Die uh, ligt voor de Melbourne Race uh, aardig op koers. In ieder geval brons heeft hij binnen handbereik. En Berghout en Westhoff zijn het begonnen. En hebben het dus ook erg goed gedaan. Hide and seek in the garden Behind the trees I'll be laughing at you Walking the other way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 waarom zingen ze dat niet Ik dacht, dat vond ik het mooie momentje eigenlijk van Lara Chapman. Uh, ik ga even zetten, Jack, want uh, Bram Lomas komt zo meteen uh, voorbij. Ex-Hockey International. Ja, die, die is een, die... een t denk je? Ja, ja, ja. Nou, het, uh, hockey'er. Ja, ja goede vent, jongen. Echt een goede vent. Goede hockey'er geweest. Uh, goede strafcorner. Hij is vanmorgen naar die uh, wedstrijd geweest en... Uh, nou, we gaan een beetje op die wedstrijd even met hem doornemen. Of hij kansen ziet voor dit Nederlands mannenteam. Ik ben benieuwd of jij een leuk diep interview met hem kan maken. Ja, ik hoop dat ik jou op jouw steun kan rekenen. Dus Zeker toe. weten. Ga je we uh, de thee pakken? Ja, dat ga ik doen. Wat, wat, wat, ga meer, wat wil je nog meer krijgen? Wat, wil je een koekje erbij? Nee. Nee, de, de, de, de, de, de, de Ik heb een banaantje, heel gezond. Met het beachvolleybal en uh, uh, met het Nederlands duo ook. En uh, we zijn benieuwd of die Rick van der Ven nog verder komt. Ja, dat is uh, heel spannend met, uh, met de boog. Kortom, uh, de boog is gespannen. Wij zijn over een uh, paar seconden weer bij je terug. Tot zo. Radio 1 Sportzomer. Rano, Negen mit weken lang. Kijken of Nederland nog iets meer power nodig heeft op die laatste meters. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Ja, de campagne begint vanuitgift eind augustus pas. Dus nu is het echt sportzomer. Van 8 juni tot 12 augustus. Van Jan de Vos, olympisch kampioen. De Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten.